Speedwagon met Keep on Loving You en het is 5 voor 3. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste uur van zondag in Kennemerland. Zometeen hoort u het vervolg van de voetbalwedstrijd Allianz tegen Bloemendaal en kijken we nog even terug naar de kolendag. en uh, gaan we praten over kunstkracht en ja ja het 40-jarig bestaan van het orgelmuseum in Haarlem. Que eu quero passar pois o samba está animado oh, eu quero ver samba Este samba que me shoti maracatu Essa mas eu preto beijo samba de, de tudo que nada samba como esta, Zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. He's 5 foot 2 and he's 6 feet 4. He fights with missiles en with spears. He's all of 31 and he's only 17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 Het westen van Sumatra werd woensdag getroffen door een beving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Donderdag volgde een iets lichtere tweede aardschok. Ajax heeft in kerkraden met 2-2 gelijk gespeeld tegen rode JC. Bij rust was het 1-1. De twee doelpunten van Ajax werden gemaakt door Suarez. Emmanuel San van Ajax werd met een rode kaart uit het veld gestuurd. De andere drie wedstrijden vanmiddag in de eredivisie zijn nog aan de gang.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 Op 105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Ja, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van Zondag in Kennemerland. Het is 4 oktober, dus alle dieren gefeliciteerd met Dierendag. Misschien is er nog wat te doen bij het dierenasiel hier in Zandvoort. Dat natuurlijk voor heel de regio bekend staat als het dierenasiel. Nou, het is tien over drie. We gaan zo meteen even snel naar Tjerk de Blauw. Want daar is de wedstrijd Allianz tegen Bloemendaal bezig. Verder gaan we nog even naar het 40-jarig bestaan kijken van het Orgelmuseum. Wat in Haarlem uh, ja, plaats heeft, zeg maar. En we gaan nog even terugblikken met kunstkracht en korendag. Oh my God. Oh my God. Times are good hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan snel naar de wedstrijd Allianz tegen Bloemendaal Tjerk de Blauw. En waar het nog steeds 0-0 in die wedstrijd staat. Maar het had ook al uh, 2-0 of 3-0 uh, kunnen zijn. Of uh, 0-2 uh, kunnen zijn. Want de Bloemendaal had een kant 4 uh, op de rand van de 16 met vrije trappen. Maar nog steeds niet het gat kunnen vinden. En dat betekent dat Bloemendaal hier nog steeds op die 0-0 staat. En ja, natuurlijk Allianz ook. Dat kunnen we duidelijk stellen. Op dit moment Tim Jones. Aan de rechterkant er wel. Aan de weken uit! Probeer het goed! Nou, die gaat net langs de verkeerde kant van de taal. Maar dat was een goede actie van Tim Jones. Die net ge geblesseerd raakte. Twee minuten geleden. Die kreeg een knol. Knal achter op zijn hoofd van een speler van Allianz. En, en ja, dat hoort natuurlijk iedereen zelf eigenlijk. Maar dat betekent wel dat we hier nog steeds aan het voetballen zijn. En dat de doelman van Allianz die bal kan oppakken. Raymond Nezer. Ik ga kijken waar die heet dan diep richting de spitsen. Maar ik kom hier goed tussen. Want hier kan hem niet helemaal bij komen. Kri moet corrigeren. Kan het ook niet. En is het daar aan het recht kan. Bloemen Allianz uit eruit gaat. Dan moet dat ze wel eens komen. Die pakt die bal rustig op. En zal het meteen weer snel in het spel brengen richting Tim Jones. Hij heeft de bal in zijn moeten. Plaatsen meteen door naar Gijs-Jan Poelgees. Gijs-Jan Poelgees. Kan niet erbij komen? Ja, kan er goed bij komen. Dat betekent wel dat die bal over zijn lang ingaat. En dat er een ingooi komt van Bloemenal. Nou, wordt snel genomen. Nou, dat is een bain die moeten erbij komen. Ik kan bij die val pakken. Pak hem ook vast. en wordt dan één keer weggetrapt die bal. En het is de die meteen weer terugbrengt richting Rick Kuit. En daar ja, waren dus een overtreding op Rick Kuit. Dus achter in zijn rug. En dat betekent dat er een uh, vrije trap weer komt voor Bloemendaal. Nou, het was uh, Govert uh, Harklaar die nu gewoon uh, in zijn rug zong. En Tim John uh, legt die bal klaar om uh, te gaan uh, trappen. En dan nou uh, moet hij even wachten tot die bal terug is. Helemaal, uh, want uh, die was een heleboel weggetrapt door de Allianz. Maar die bal die moet gewoon terugkomen. En het is Tim uh, John die hem klaar legt met gijs shampoo geven. Even kijken wat ze gaan doen. Dus gaat hij trappen of gaat hij een actie maken? Gijsjan, echt hem klaar. Gaat kijken waar hij enkel gaan. Nee, stopt in. Hij over het aan Timman. Nee. Laat het. Uh... Oh, wat is dat nou voor actie hier? Ga even kijken wat ze nou gaan doen. Het is ja. Komt die nieuwe schot van Tim Jo. Ah, jongens. Dat is een rolletje. Dat is totaal geen gevaar. En dat betekent dat de Alliance meteen uitgekomen. En dan moet Gijsjan goed ingrijpen. Doet hij dan? ook. Het is dus weer dat die hem goed doortransporteert. Maar dan is de Allianz die weg gaan komen. Wederom weer. weer aan de rechterkant het veld. Meteen naar Walter snel. Gaat richting het stadsgebied. Moet dan een actie gaan maken. Doet hij dan ook. Moet hem dan Doorplaatsen eigenlijk. Legt het dan voor zijn We Weer het uithalen. Maar die bal die gaat ver en ver over. En dat betekent dat het gevaar geweken is voor, uh, voor de keeper van Allianz. En, uh, dat hij hem rustig kan oppakken, Raymond, Hezerik. Uh, en dan is uh, dus er steeds enkel gevaar meer voor Raymond. En die gaat er echt nu klaar. Die gaan kijken waar hij heen kan trappen. Deze keeper legt dan altijd weer in het doel. En dit is toch een vreemde actie. Want als je een keertje verkeerd trapt, dan kan je hem zo om je oren krijgen, natuurlijk. Maar hij legt hem te klaar en gaat kijken waar hij heen kan trappen. Neemt de tijd, plaatsen dan meteen weer richting die spits. Dan moet Bloemendaal aan left zijn, is het daar toch weer weer die er goed tussen komt. Weer die meteen. Die bal weer goed overgepakt. Maar er wordt een vrij trap gemaakt door de nummer 9 van, uh, van Allianz. Remco van En het is Alek die snel die bal gaat nemen. Nee, kan niet snel nemen. Is Wilke Klooster die heel gaan trappen. Wilke Klooster gaat kijken. Of die één kan spelen. Plaats aan de linkerkant van het veld. Naar uh, oh, en Die is niet goed genomen. Daar kan Jeroen de Dikke niet bij komen. Dat is een hele slechte vrij trap. En dat betekent dat Allianz aan de rechterkant eruit kan komen. Maar Jeroen de Dikke blokt hem goed. En dat betekent dat hij om geen stap verderop komt. En dat die bal dus over de zijnen heen gaat. En dat het hier in deze wedstrijd elk moment rust kan zijn met de stand, uiteraard. 0 tegen 0. Oké, okay, dankjewel, Tjerk de Blauw. Dus uh, ja, met slag voor rust 0 tegen 0. Gaan we even kijken naar uh, ja, de Jubiläer League. HC Haarlem speelt uh, uit tegen Telstar natuurlijk de derby hier in de regio Kennenland. Telstar stond voor met 1 tegen 0. Maar op slag van rust heeft HFC Haarlem uh, ja, toch nog uh, een doelpunt gemaakt. En daar staat het op dit moment dus 1 tegen 1. Dat was Sacramento van Middle of the Road. En we gaan eventjes weer terugblikken. Maar natuurlijk ook een ja, soort van vooruitkijken nog. Want het is nog tot vanmiddag 6 uur. De open atelierroute in Zandvoort. Als u er bent, kijk dan even naar de diverse koffers die buiten op straat staan. Als het goed is, zijn het er 36. Want uh, er zijn 36 regionale kunstenaars hier in het dorp die ja, hun, uh, ja, hun kunsten vertonen. En dat kan uh, van alles zijn. Uh, bijvoorbeeld hier, we hebben het uh, interview al gehad van uh, Corbani. Zij heeft uh, kleurrijke figuratieve olieverfschilderijen En ook allerlei nog uh, sculpturen van brons en aluminium. Maar wat er nog meer is, bijvoorbeeld Margreet Meijenburg en uh, Mali Bear. En daar is Jaap Koper gisteren al heen geweest. Bij twee kunstenaarissen sta ik binnen. De één is echt uh, degene die dit bewoont. Dat is de beeldhouster en degene die sculpturen maakt. En de andere, dat is de schilderes. Dat is Mali Beer. En de andere, dat is Margreet Pijnenburg. Maaienburg. Maaienburg. Ja, ik word weer keurig netjes gewoon uh, gecorrigeerd. Maakt niet uit, maar ik begin bij, uh, bij Mali. Uh, want uh, schilderijen maken... Uh, Mag je zeggen, hè? Hoelang, hoelang, Hoe ja, lang doe je dat al? Nou, ik doe het uh, fulltime. Uh, sinds precies twintig jaar. Ja, dus het is al, dat is al een uh, lange tijd een dan. lange tijd, ja. En sinds uh, uh, 1991 exposeer ik ook. Ja. Dus dat, dat, dat, dat lijkt me altijd een uh, spannend moment. Als je op een gegeven moment, uh, dan op een gegeven moment ja, je gaat uh, exposeren. Nou, zeker. Want ik deed mee meer voor de lol. En ik dacht, nou ja... Laat het zien en toen verkocht ik. En dat vond ik dus ontzettend leuk. En zo is het een beetje gebleven. Ja, dus. dan sta je binnen bij, ja, dan moet ik altijd weer toch even kijken, Margreet Meijnburg, uh, ja. zeg maar. En uh, passen uh, jouw uh, werken ook heel erg bij haar werk? Ja, ik vind het ontzettend goed harmoniëren. dat kun je zien. Het past echt goed bij elkaar, dezelfde soort sfeer die het uitstraalt. Hè? Mensen en gevoelens. En dat is bij mij ook het belangrijkste. Ja, maar ik kijk even naar een schilderij... wat achter uh, ja, hier staat... Uh, met uh, twee uh, meisjes op ezels. Uh, nou, ponies. Ponies? ja hebben kortere oortjes, hè, ja. dan één. maar dat maakt ook niet uit. Maar dat is een, een, Ik schets, ik zie zoiets en dat vind ik een mooi beeld. Ik schets het heel snel, ja. ter plekke. En daarna werk ik het uit in mijn atelier in hoop dan weer die sfeer terug te krijgen die ik oorspronkelijk zag. Ja. Is dit iets wat je dus zelf gezien hebt? Dit heb ik zelf gezien. Ik moet het zelf beleefd hebben. Ja. Hè, dus ik schets overal en soms denk ik, nou dit is een schilderij. En dan probeer ik daar een schilderij van te maken. Hè. Maar ik schet het dus iedere dag en overal. Maar soms zie ik dingen en denk ik, dit wil ik vastleggen. En altijd onthouden. Nou, vandaar de schilderijen. Dan is het ook gelukkig tastbaar voor degene die het uh, graag dan uh, zeg maar aan de muur wil hebben. Hoe bedoel je dat? Nou ja, uh, een herinnering die jij dan schetst. En nee, een ander vindt. Nee, nee. nee het zijn eigenlijk altijd mijn herinneringen, mijn is. Ja, dat bedoel ik ook, maar dat een ander daar plezier van zou kunnen beleven. Dat ja, ja, ja. Ik die ook. herkent dingen daarin. Dus dat vind ik het leukste, dat ik soms dingen heb... dat iedereen zegt, ja, het is wel niet mijn kleinkind, maar het lijkt erop. Of het is niet mijn man, maar het lijkt erop. Dat vind ik dus heel leuk, de herkenbare situaties van het dagelijkse leven. Dan ga ik even naar uh, Margrete toe. Uh, want uh, het is niet de eerste keer dat, uh, dat we gesproken hebben. Vorig, vorige keer, ik denk dat het twee jaar terug is uh, geweest, voor het laatst. Uh, ja, nu uh, ben je al wel weer een tijdje weer, uh, bezig. Uh, ja, vind je dit, dit soort dingen nou leuk om te doen, zo'n weekend? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, vind ik het eigenlijk verschrikkelijk. Maar dat is de periode voorafgaand aan het weekend. Hè? Of de periode, ja dat... Uh het kunnen een paar weken zijn, maar soms ben je er al wat langer mee bezig. En hoe naarmate het weekend nadert, begint de spanning op te lopen. En dan denk je: Oh, waar ben ik aan begonnen? En dan kan je er huizenhoog tegen zien. Maar als het eenmaal zover is, dan laat je het ook komen. En dan kun je eigenlijk alleen maar genieten. Het meest optimale: twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur.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 En daarvoor Kiss met Sure No Something hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio. En ja, we kijken even naar de kunstijsbaan in Haarlem. Waarom? Want deze is weer geopend voor publiek afgelopen vrijdag. En op de eerste dag van het schaatsseizoen ging Marvin van AB Radio erop uit... om te kijken hoe iedereen hard aan de rondetijd werkte. Ik sta hier voor de Haarlemse kunstijsbaan. Vandaag is die officieel geopend. Gisteravond was het feest al begonnen... Ik sta hier met Hans Stoddenmaar, de eigenaar van de sportwinkel op de ijsbaan in Haarlem. Hans, hoe heb jij dat nu ervaren als, ja, als weer nieuwe start van de ijsbaan? Nou, Wij doen het al bijna 30 jaar, dus voor ons is het eigenlijk al een gewoonte geworden. De mensen zijn weer allemaal zenuwachtig, ze denken dat er geen schaatsen te koop zijn. En die zijn weer gewoon volop uh, aanwezig. Merk je meteen al nieuw enthousiasme mensen willen nieuwe schaatsen hebben van je? Ja, wij hebben natuurlijk een lease-systeem. Dat houdt in dat je schaatsen kunt huren voor kinderen voor het hele seizoen. En als ze eruit groeien, dan kunnen ze een andere maat komen halen. En de mensen die vorig jaar dus eigenlijk misgekleund hebben, die uh, staan nu op de stoep. En zijn de schaatsen nog pot? Uh, die van mij in ieder geval niet. Uh, die van de klanten, dat kan ik, niet, uh, dat kan ik nog niet zeggen. Uh, daar begint het pas mee in de loop van de volgende week. En heb je zelf al een rondje geschaatst hier? Uh, schaatsen doe ik helaas niet meer. Het risico is te groot. Als er wel wat gebeurt, dat ik, uh, wij hebben hier een heel druk bedrijf en we moeten gewoon zorgen dat we van oktober tot maart gezond blijven. En uh, je blijft ook gezond met schaatsen. Maar het kan wel eens gebeuren natuurlijk dat je valt en dat je dan wat breekt of dergelijke. En dat kan ik zeker niet hebben in dit bedrijf. Dat is geen winterstop voor jou, maar wat ga je dan in de zomer doen? Uh, nou, wat, wat de mensen dus in de winter doen, de sporten, dat ga ik dan in de zomers doen. En, uh, en gewoon uitrusten en mij weer opladen voor het, uh, voor het seizoen wat komen gaat. Hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit hier? Uh, nou, ik begin op bazentijd. Dat houdt in, uh, de zaak gaat over om half negen uh, en ik ben hier om uh, meestal tien uur, half elf. Ik woon hier ook vijftig uh, kilometer vandaan, dus het is een stukje rijden. En nou, dan ben ik eigenlijk de hele dag bezig om uh, het perso personeel uh, te adviseren hoe ze naar de klanten moeten zijn. Uh, en ik heb zelf een hoop montagewerk en een hoop slijpwerk natuurlijk. Hi, Marike, jij komt net van het ijs af, hoe ging het? Ja, op zich wel lekker, afgezien van een paar pijne voeten, maar dat is altijd de eerste keer. Dus, uh... Wat doet er dan pijn aan je voeten? Uh, nou volgens mij zijn mijn schaatsen smaller dan mijn voeten, dus mijn voet wordt een beetje gesqueezed. Was het weer de eerste keer schaatsen? Ja, dit jaar weer. En dat doe je intensief? Uh, ik deed het intensief tot mijn achttiende en nu wil ik het weer intensief gaan doen. Dus gewoon twee, drie keer in de week gaan schaatsen. En dit is dan de ideale gelegenheid op de ijsbaan? Ja, natuurlijk. Ja, het liefst natuurijs natuurlijk, maar dat uh, wordt een beetje nat op het moment. De baan omdat het moet, maar het liefst natuurlijk natuurijst. Misha, jij zit hier met een snelle jelle. Heb je al geschaatst? Nee, ik ga vandaag niet schaatsen. Ik kom alleen kijken. Vandaag ben ik met mijn kinderen. Want uh, normaal geef ik les ook bij een schaatsschool. En die zijn nu aan het oefenen. En wij zijn aan het kijken. En die hou je goed in de gaten? Ja, en het is ook leuk om iedereen weer te zien. Hè? De eerste keer, de eerste dag van het seizoen. Doen ze het al goed? Ja, ze doen het heel goed. Ze krijgen les om, om zelf les te gaan geven. Dus dat gaat hartstikke goed. Dus je bent echt de trainer van de aankomende trainers? Ja, eigenlijk wel, ja. En heb je er al wat professionals tussen gezien? Uh, ja, het gaat wel heel goed. Uh, er rijden een paar hele snelle dames rond, heb ik al gezien. Wat is de beste techniek? Door de knieën, Door de knieën. Ik sta hier met... Merel. En hoe oud ben jij, Merel? Zeven. Uh, en wat ga jij volgende week hier doen? Schaatsen. Ga je dan lessen? Ja. En kan jij dat al een beetje schaatsen? Ja. Kan je al Pirouetjes draaien? Nee. nee. Dus wat vind je dan het allerleukste om te doen met schaatsen? Uh, remmen. Omdat ik daar heel goed in ben. Ik sta hier met een meneer die supersnel net over de baan heen vloog. Wat is uw naam? Supersnel. Super in de jaren beginnen ze te tellen. Dus vroeger uh, heb ik wel veel vet geschaat. En ik ben hier omdat mijn zoon hier woon en dat is geen deel van die is. Dus u maakt hier alvast een proefronde, zodat u kunt schitteren in Deventer? Nou, schitteren, schitteren. Ik doe het helemaal met plezier, hoor. En rijdt u dan altijd in een team? Nee, dan ga ik met mijn ploegje zo rond, want dan iedereen moet nog werken, dus. Dan ga ik weer zo uh, met, uh, met, met de groepjes, ja. Kon u de anderen bijhouden? Hier zo? Nou, op het moment wel, maar meestal niet, hoor. De leeftijd begint te oude. Nee, ik ben al zestig, dus. Uh, <laughs> Merkt u het dat u nu weer voor het eerst op de schaatsen staat? Ja, ik heb veel gescuerd. En, uh, en dat kun je onder deze schaatsen kielers onder doen. En dan, uh, nou, dat, kun je, dat is een voorbereiding op, uh, op het ijs, zeg maar. Dus u heeft uw schaatsen niet echt uit het vet hoeven te halen? Nee, nee, dat niet. Nee. En ik uh, fiets veel. Heeft u nog wel de ijzers moeten slijpen van tevoren? Nou, dat doe ik gelijk als je ze dus, uh, in het vet doet en slijp ik ze, kan ik ze twee pakken. Dus u bent weer klaar voor wat rondes? Ja, dat ben ik, ja, inderdaad. <laughs> ja. En aan u dan nog de stelling, liever natuureis of toch kunstijs? Nee, natuureis, zonder meer. MUZIEK When feels like the world is on your shoulders And all of the man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 about the worries on your mind. You can leave them all behind. The rhythm of the night. Oh, the rhythm of the night. Oh, yeah. Look out on the street now. The party's just beginning. The music's playing. A celebration starting. This being What? said, <laughs> a night for. Van de Barge hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. En we gaan snel door naar de wedstrijd. Uh, voetbal heb ik het over natuurlijk: Allianz tegen Bloemendaal. Het stond uh, daar 0 tegen 0, maar de rust is inmiddels uh, alweer voorbij. Dus Tjerk, hoe staat het nu? De stand is nog steeds 0-0 in deze wedstrijd. Maar er waren net ja, binnen, binnen, binnen drie minuten twee uh, kansen voor uh, voor uh, Dat was Wouter Snel die die bal goed aangespeeld kreeg. haalde ook uit, maar schoot hem in het uh, zijn net. Dan was er weer een goede actie van Wouter Snel. Die trok hem voor. En Barry stond voor een doel. Maar Wouter Snel gooide hem op het dak voor een plaats voor. En dat betekent de stand hier nog steeds 0-0 was. En nog, nog steeds 0-0 is. En dat betekent dat Broemeda nu een aanval kan opzetten via, uh, uh, via Gijsje en Poel. Gijs, uh, die ratten hem voor. En dan moet die bal weer komen. Dus je rond de dikke die een bal op, Ik Jeroen Bindelde Tik. Maakt actie, moet er nu gaan voorzetten. Gaat er goed langs, maar krijgt dan uh, steun. Uh, in niet in niet in de ondersteun. Nou, is Tim John die erbij moet komen om te assisteren. Maar die kan die bal niet houden. Dus ook een verzeild die hem moet Alliance Allianz kan eruit komen. Via de rechterkant van het veld. Dit is een Wilde Klooster. Die er goed tussen zit. Wilde Klooster. weert dan. Uh, weer die bal weg te spelen. Wordt een overtreding opgemaakt. Dat betekent de uh, hoogte van de middenlijn. Een vrije trap voor uh, Bloemendaal. En die gaan we natuurlijk nog even meegeven. Maar het was ook een heel klein kansje voor, uh, voor Allianz. Dat moet ik gewoon wel zeggen. Het was een, een vrije trap. En die kwam voor hem. Die kon een tikje geven, maar Bas van wel stond er goed bij kon die bal oppikken. En dat betekent natuurlijk, want die stand hier en onder de schijf, Gaat die bal ophalen. Legt hem dan op de rote van de middellijn hier, om die vrijtrap trap te gaan nemen. Broemel nou helemaal naar voren. Alles in, in van alles wat kan, naar de voorhoede komt die bal. Helemaal aan de rechterkant. Na de korving. Die staat te vrij als wat. Kan opkomen. Moet dan een, een, een kampbeweging maken. Doet hij dan ook goed. Plaats hem even terug naar Wilco. Wilco klooster. Meteen weer aan de rechterkant door. naar Woutersnel, Woutersnel kan niet bijkomen. Nee, het is aan de korfing. die bal goed doorpikken. En het is nog steeds een vrij. En het is nog steeds uh, nou die de bal heeft. Nou, nou is dan zie je een goed duel aan gaat. En is daar Tim Beren die onderuit gehaald wordt. En weet erom een vrije trap voor het Op het middenveld. Dat is wat het middenveld van Allianz. En dat betekent dat Gijs die dan die bal neemt. Dat is uh, Tim Jong. Tim Jong, plaatsen door naar Beeren. Kan Beeren erbij komen? Nee, weer kan er niet bij komen. Maar er zit Poelgeest die goed corrigeert in. En die plaatsen dan door naar, de naar uh, Thijs naar Thijs Hofker heeft die bal aan zijn voeten. Gaat kijken wie hij keer spelen. Wordt dan neergelegd. Nee, wordt niet neergelegd. Thijs is het kuit. Die komt net niet uit. Moet hem dan weer naar plaatsen? Tim Jong? Ja! En Tim Jong is gehoorderd! Tim Jones vanaf 18 meter. Hele mooie actie van uh, Thijs Hofker en van, uh, van Joost Hofker natuurlijk. En van Rick uit. En Tim Jones die haalt hem hoezend uit. En zo is de stand hier 0-1. En is de wedstrijd eindelijk opengebroken. Hallo, Salut. sunt eu un Haiduk. Ji te ro, iubirea. Mea ricira alo alo su pie un picasso samba beat ci dar se ști nu ți cer nimic vrei să no man no no malo mai no man no malo Sunt deso, s spum, s-a spum, Ah cum. mea, sunt eu peritira. Alor. Sunt eu. Ti Se plek, stara, no mano ma no mano no mano ma, Maar ja... Ragosta Dinte, ik hoop dat ik het in één keer goed zeg. Nou, ik zei het al, we gaan verder met um, ja, de open atelierroute Kunstkracht 12... met als thema de gestrande koffer. En uh, hier aangeschoven is Bout van Hobby Art and Designing... Van het, aan het Gasthuisplein nummer 6. Um, ja, Bout, goedemiddag. Hoi. Hallo, ja, en we hadden het net al eventjes uh, onder de plaat uh, erover. Je hebt het ontzettend druk, hè, dit weekend? Het is krankzinnig druk. En ik hoop dat alle kunstenaars in Zandvoort op dit moment ook zo druk hebben. Want het, ik gun het ze. Maar bij ons is het buitengewoon druk. Want uh, kan je vertellen wat je, welke kunstenaars er bij jou zijn en, en ook uh, wat zij verkopen? Ja. Met uh, trots uh, noem ik de namen Josette Kalen, Hans van Pelt, Miriam en Ilse. Dat zijn vier kunstenaars uit Zandvoort. En die uh, maken geweldige schilderijen. Josette Kalen heeft dan de hele leuke humoristische schilderijen met de dikke dames. In allerlei vormen, met een flesje wijn, met een hapje, met een drankje. Hans van Pelt is meer een serieuzere schilder. Ook van deze tijd heel goed. Ik, ik, ik mag hem ontzettend graag en ik vind zijn werk geweldig. Uh, Mirjam maakt meer de dromerige schilderijen. En Ilse die maakt echt die fijne natuurschilderijtjes met vogeltjes, met bladen enzovoort. Daarnaast moet ik ook even mijn naam noemen van Ilja, Ilja Cornet, uh, mijn, mijn liefde. Die maakt ook prachtige schilderijen, die zijn ook bij ons te bewonderen. En ik moet zeggen dat wij hebben ervaren dat het drukker is dit jaar... Dan verleden jaar. En hoe komt dat, denk je? Ik denk dat het aanbod van de kunsten in Zandvoort naar een hoger niveau is gestegen. Dat de mensen het ook interessant vinden om er naartoe te komen om te kijken. En ja, dat, dat is gewoon waar. De Zandvoortse kunstenaar is enorm in de lift op dit moment. En ik kan alleen maar zeggen dat het werk alleen maar mooier wordt van alle kunstenaars van de BKZ. Ja, want waar, merkt u dat, waar merk je dat aan? Behalve dan dat het meer wordt verkocht. Nou, afgezien van het kopen, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar de mensen zijn enthousiast, geven goede uh, meningen erover, vinden het leuk om te zien. Kijk, en dat is al belangrijk. Een kunstenaar moet gezien worden. Wil een kunstenaar beleven. Dan moet hij ook kunnen zien, uh, uh, laten zien wat hij maakt. Dat is heel belangrijk. En ik geloof met, met dit soort festijnen. Dat we er goed aan doen om de mensen naar Zandvoort te lokken. En ik moet ook eerlijk zeggen. Dat we mensen uit Limburg hebben. Uit mensen uit Barneveld. Mensen overal uit Nederland. Die komen speciaal voor deze route naar Zandvoort. Dus het is een prachtig stuk. Zandvoort promotie. Ja, want uh, het zijn inderdaad uh, allerlei kunstenaars uit, uit de regio van de BKZ. Inderdaad, 36. Ja. Uh, ja, dus er is ook ontzettend veel afwisseling lijkt mij dan in die, in die groep. Ongelooflijk. En ik moet zeggen dat het ieder jaar beter van kwaliteit en van, van, van kunst wordt. Dus ik ben er trots op om dat te noemen. Dat Zandvoort echt een, een kunstenaarsdorp gaat worden. Een tweede bergen, zou ik willen zeggen. Nou, dat, uh, ja. Ja, dat, dat is een groot compliment, lijkt ja. mij, aan dit dorp. En terecht. Terecht. Ja. Want, terecht. Kunst is passie. 36 mensen hier in het dorp. Uh, nou, veel, veel, uh, uh, uh, ja, nou ja, ik zei het net al veel uh, uh, diversiteit. Uh, is er ook veel diversiteit in de mensen die komen en de mensen die kopen? Ja. Absoluut, maar ik wil toch even een paar dingen rechtzetten. Okay. Het zijn geen 36 mensen in Zomvoort oh. die uh, de kunst uh, beoefenen. Het zijn er meerdere, het zijn er een paar honderd. Okay. Uh, alleen dat zijn de kunstenaars in stilte. Dat zijn de hobbyisten, dat zijn de uh, uh, hobby-schilders. Maar ik moet zeggen dat het, de kwaliteit ook van die mensen heel erg toeneemt. En ik weet niet of we eraan bijdragen door dat we uh, ruimte geven, doeken te verkopen, verf enzovoort. Maar de schilderkunst en de schildersport wordt goed bedreven in Zandvoort. Dus Hoe komt dus, dat, dat het zo hier ja, zo artistiek ik, is? Ik, ik weet het niet. Het zal misschien iets te maken hebben met, met de aard van de bevolking. Uh, kijk, ze hebben, altijd hebben ze hier de natuur om zich. Heen, ze hebben de lucht, ze hebben de ruimte, uh, de fantasie, ze, ze maken veel mensen van, van buiten mee. Dat prikkelt allemaal om tot leuke dingen te komen. En je merkt dus in Zandvoort dat de kunst op een hoger niveau is uh, komen te staan de laatste jaren door onder andere dit soort evenementen, maar ook doordat mensen intensiever met kunst bezig zijn. Ja, want is er veel interactie ook met de bezoekers? Ja, absoluut. Uh, ik merk ook dat de, de bezoeker die bij ons komt over het algemeen heel erg kritisch is... en ook heel erg graag komt kijken. Ze nemen de moeite om naar de, de zaak te komen. En uh, ze geven allemaal ronduit hun meningen... wat natuurlijk enorm van belang is voor de kunstenaar. Want dat zijn vaak opbouwende kritieken... maar ook wel eens dat je zegt van... ja, daar kan ik wat mee. En dat maakt het alleen maar leuker... voor, voor, voor de hele ja, kunstkringliefhebbers, uh, weet je. En daardoor uh, wordt het dan ook verkocht? Uiteraard. Als mensen goed en, naar elkaar en, luisteren en Wat ik het leuke vind van, van, van dit verslijn is Dat zoveel mensen echt met, met enorm veel plezier naar Zandvoort komen En echt genieten Dat vind ik fantastisch En daarom zeg ik ja Kom rustig met z'n allen naar Hobbyhart En kom genieten van een drankje en een hapje En van de schilderijen Oké, okay, nou dat uh, gaan wij zeker doen. Bout, in ieder geval heel erg bedankt. Jij bent van Hobby Art Designing uh, aan het uh, Gashuisplein nummer 6. Uh, tot vanmiddag 6 uur uh, zijn jullie open, toch? Ja, helemaal. Oké, okay, nou prima. Hey, dankjewel. Ja, graag gedaan. En we gaan over naar uh, de wedstrijd uh, Allianz tegen Want Volgens mij is er gescoord. Jerk de Blauw. Dat uh, klopt helemaal hier. Het is hier uh, 1-1 geworden in die wedstrijd. Het was uh, Remco van Zeiland, de 15 minuten in de inschoot. Maar jongens, jongens, jongens, dat hier al 3-4-1 uh, voor Bloemendam moeten zijn. Als je gewoon deze wedstrijd ziet, kans op kans op kans. ...kans op kans... ...bij die twee keer alleen... ...voor de doelman... ...Wouder Snel... ...nou, het is ongelooflijk... ...maar we hadden hier al 3-1... ...had Bloemenal gewoon voor moeten staan... ...in die wedstrijd... ...of 3-0... ...ja, en als je ze zelf niet maakt... Dan weet je gewoon nou, krijg klein een keer een bal om jongeren. En dat gebeurt er ook in deze wedstrijd. En dan moeten we dan nou opnieuw gaan aanzetten. We doen het al aan de rechterkant van het veld. Met Tim Beren. Kan Tim Beren erbij komen? Nee, het is Allianz die erbij komt. Dus de Jan die meteen weer goed naar voren knalt. En het is Allianz die bal weer uit de verdediging weer te halen. Tim Jones, pak je wel weer op. En gooit hem aan de linkerkant naar Jeroen de Dikke. Jeroen de Dikke kan er met niet bij komen. En dat betekent dat Joan er goed bij komt. Jeroen heeft wel goed weet. En dat betekent dat een ingooi komt voor de Allianz aan, aan deze kant. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of er gevaar oplevert voor Allianz. En anders dan gaan we zo weer terug naar de studio. Allianz aan de rechterkant van het veld. Met de nummer 23 die balken ingooien. Dan is het toch, uh, juist tot knieën bij komen. Uh, Kuit, Kuit. Helemaal goed vrij. En dan staat Jeroen te dikker te kijken. En is het is wederom Kuit die een goed eent. Kuiten, uh, dus die net ook een hele mooie actie maakte met Tim Joan. En daardoor kwam die goal uit. Maar is het is hier uh, Allianz die weer uitkomen. Toch is het wederom aan de rechterkant, is het Wout Snel die die bal kan oppakken. Wout Snel. Moet een actie gaan maken. En nog steeds die bal is zijn voeten. Uh, gaat kijken wat hij doen kan. Komt Wout Snel naar, uh, Toon Beren. Toon Beren, pak die bal aan de linkerkant. Uh, moet hem dan gaan voorzetten. Nee, gaan nog steeds stadsgebieden. Plaats het dan de Woutstel. En Woutstel kan er niet bij komen. Dat betekent die doelman uh, van uh, aanzet Raymond Hezerik, die bal kunnen oppakken. En dat betekent hier dat die stand nog steeds 1-1 is. Oké, okay, dankjewel Thierry de Blauw. Spanning dus alom bij Allianz Egebloemendaal. Nou, straks voor het nieuws nog even een laatste update. Maar nu eerst de Puma's met Zij maakt het verschil. Mm.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 de symfonie, onder de film genaamd, wij tweeën Niet het schone, koele bed, dat mijn korte weg kan nemen Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste beweten. We ze kwam niet op het juiste moment En dat kan me ook niet schelen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 Nooit. En misschien ja. heel soms. Tussen ja. En tussenin en ons. Zoveel zaken, zoveel woorden. Het wordt allemaal gezegd. Maar wat zou ik proberen? Geen vergelijking is terecht. Misschien is het wat.